10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Denemarken en Noorwegen gaan helpen met het onschadelijk maken... van de chemische wapens uit Syrië. Ze gaan assisteren bij het vervoer van de wapens. Dat moet met marineschepen en koopvaardijschepen. In Syrië liggen ongeveer 100 ton chemische wapens... die volgens internationaal besluit moeten worden vernietigd. De OPCW zorgt voor de ontmanteling en vernietiging van de wapens. De VS zou bezig zijn een schip klaar te maken... waarmee chemische wapens op zee kunnen worden vernietigd. Een ziekenhuis in de Mexicaanse stad Pachuca is door de politie afgegrendeld. Er zouden zes mensen binnen radioactief besmet zijn. Een anonieme functionaris heeft gezegd dat het zestal in de buurt is geweest... van de vrachtwagen met radioactief materiaal, die eerder deze week werd gestolen. Gisteren werd de vrachtwagen teruggevonden. De dieven hadden het radioactieve materiaal uit de beschermende container gehaald. Het materiaal wordt in ziekenhuizen gebruikt voor de behandeling van kanker. 3,3 miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht voor de top 2000. En dat zijn er weer meer dan vorig jaar. Opvallend is dat er dit jaar veel jongeren hebben gestemd... en ook meer vrouwen dan mannen. Queen staat op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. De top 2000 wordt uitgezonden in de laatste week van december. Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd op het WK in Brazilië... op 13 juni tegen Spanje in Salvador. Daarna moet Oranje, met zijn gevolg in de poolfase, nog twee keer naar andere steden reizen, zoals alle teams. Nederlands elftal moet verder in groep B tegen Chili en Australië. Groep G wordt gezien als de sterkste pool met Portugal, Duitsland, Ghana en de Verenigde Staten. Het weer. In het binnenland op een enkele winterse bui na droog. Daar koelt het af tot dicht bij nul. In de kustgebieden blijven enkele buien mogelijk, soms met natte sneeuw. Tegen de ochtend raakt het overal bewolkt. Later valt soms wat regen en soms wat natte sneeuw. De temperatuur wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Staving staat voor detacheren. Maar dan anders. Wij spreken over dyna workers. mensen die dynamisch inzetbaar zijn.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. Nederland weet waar het volgend jaar aan toe is. In Brazilië werd gelood voor het WK voetbal. Nederlands Spain Nederlands is the final of 2010. The revenge of the final as the first game for Spain. Australië, Chili en Spanje zijn de tegenstanders. De eerste wedstrijd is een weerzien met de wereldkampioen. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen was vier jaar geleden in Zuid-Afrika. Torres geeft de bal voor Iniesta staat buitenspel, wordt niet voorgevlaagd door Fabricas. Dus Iniesta staat nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel en hij gaat erin. Spanje gaat hem winnen. Straks nemen we de drie tegenstanders uitgebreid onder de loep en kijken we ook wat er in de andere groepen gebeurt. Daarnaast praten we over de loting met de bondscoach Louis van Gaal. Die ziet voor- en nadelen. Ik vind het uh, qua tegenstanders een, een moeilijke loting. En uh, qua omstandigheden, ja, dat valt best mee. We kijken ook vooruit op een ander WK. Het WK Handbal voor Vrouwen dat morgen begint. Nederland speelt dan tegen de Dominicaanse Republiek. En we willen met Joost Luiten die meedoet aan een golftoernooi in Sun City in Zuid-Afrika. Waar Nelson Mandela werd herdacht. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Er werd vanavond ook gewoon eerder divisie gevoetbald. Utrecht tegen NEC eindigde in 2-0. Frank Wielaert was erbij. Uh, Frank, punten bijschrijven voor Utrecht... en snel vergeten deze wedstrijd was er zo een... In principe was het er wel zo een jaar. Kijk, als je Utrecht NEC 2-0, dan, dan, dan schrikt niemand van. Niemand voor ons de wenkbrauwen. Dus op zich is er daar niks, uh, helemaal niks mis mee. Maar Utrecht begon uh, niet zo best aan de wedstrijd. De eerste helft was voor NEC. Dat kreeg kansen, zat bijvoorbeeld uh, via Higden en via Rex en via Jahan Baks. Maar uh, die misten allemaal de kansen en direct na rust ging Utrecht wat beter spelen. Had het wat meer van die 50-50-ballen... die dan tussen iedereen invallen. Die waren voorrust allemaal voor NEC. Narust waren ze voor Utrecht. En de eerste, de beste, die uh, zo viel... was uit een vrije trap van oor. Die schoot de bal tegen de palen. En Markiet stond uh, per ongeluk op de goede plek. En die uh, zette zijn hoofd tegen de bal. En maakte zo de 1-0. E Daarna had NEC trouwens nog kansen om gelijkmaker, Want die maakte het ook zelfs via Van Eijden. Maar die goal werd afgekeurd omdat er geduwd zou zijn. En vervolgens was er nog een penalty... Die door om omzeep werd geholpen op gruwelijke wijze... door hem ontzettend slecht in te schieten. En daarna op de counter eh, kwam Utrecht op 2-0 en was de wedstrijd gespeeld. De ridder maakte uiteindelijk de beslissende goal in deze wedstrijd. Utrecht hoefde dus ook niet zo geweldig te spelen om NEC te verslaan. NEC deed het niet onaardig, maar dat staat op de laatste plaats. En dan is niet onaardig simpelweg niet goed genoeg. Zeker niet als je ook de kansen vervolgens niet afmaakt. En dat is wat de NEC niet deed. De ploeg uit Nijmegen moet dus hopen dat RKC niet wint dat Ado niet wint, dat Heracles niet wint, dat Cambuur niet wint... zodat die allemaal nog een klein beetje in de buurt blijven van de nummer 18 in de eredivisie. En Utrecht, met dank aan deze 2-0-zegen, wat niet gek is in de Galgenwaard... want het blijft hier maar wedstrijden winnen en ook redelijk makkelijke doelpunten maken. Dat gaat nu Utrecht in de buurt van Groningen en AZ komen... want die hebben ook 24 punten, net als Utrecht. Op dit moment dus ook alleen Groningen en AZ en Feyenoord hebben allemaal een wedstrijdje minder gespeeld. Op Utrecht doet het prima in deze competitie. Ook de moeilijke wedstrijden waarin het niet zo lekker loopt... winnen ze gewoon met 2-0 van NEC. Daar mag je niet zo gek veel van zeggen, denk ik. Frank Vierleid, bedankt. Dan de loting voor het WK voetbal in Brazilië komende zomer. We gaan die helemaal doornemen. Nu te beginnen uiteraard met de groep van Nederland. Groep B is dat met Spanje, Chili en Australië. Bas de Oranje zat de laatste jaren vaak in die zogenoemde Pool des doods. Maar ja, Spanje wel, maar dit is toch geen Pool des doods, hè? Uh, nee, goedenavond. Dit is geen pool des doods. Want de pool des doods is naar mijn smaak de pool van Duitsland. Daar gaan we het straks denk ik ook nog wel even uh -huh. over hebben. Met Ghana, Verenigde Staten, Duitsland en Portugal. Dat is pijnlijk om daarin terecht te komen. Nee, dit, kijk, deze pool is niet makkelijk. Maar is ook geen verschrikking. Spanje, de wereldkampioen. Oké, okay, het zal. Uh, Chili en Australië, de andere twee tegenstanders, waarvan je toch op voorhand zegt. Het zijn zeker niet de minste, maar ook niet de beste die je had kunnen treffen. Daar komt bij dat je in Pool B zit, waardoor je eh, een relatief, zeg ik dan maar even, eh, gunstig klimaat krijgt. Gunstige reistijd, dat is allemaal te overzien. Je zit niet in het warme noorden, je hoeft niet het hele land door, je hoeft niet naar Manaus. Dat zijn allemaal dingen waar iedereen bang voor was. Mm -hmm. Dus ik denk het totaalpakket, moi. Daar is uh, denk ik in Zeist inmiddels wel een flinke voldoende voor gegeven. Daar valt mee te leven. Laten we eens luisteren naar de bondscoach Louis van Gaal. Uh, die praat met Jack van Gelder. Louis, iedereen moet altijd iets hebben meegemaakt... iets nieuws hebben meegemaakt in zijn leven. Dit is ook voor jou nieuw, dit hele spektakel. Hoe kijk je erop terug, nu dat de rust enigszins is weergekeerd? Nou, de rust is niet uh, weergekeerd, want uh, ik kom uh, echt uit een circus -tent. Dat hou je niet voor mogelijk. Maar goed, iedereen werkt ook voor zijn brood. Heb ik net gezegd tegen Kees. Ze willen natuurlijk allemaal een woordje hebben. Maar ja, ik kijk er nog steeds op neer zoals ik van tevoren zei. Het is iets waar je geen invloed op hebt. Anders had je deze pool niet gekozen. Dus je moet het over je heen laten komen. En nu ga je daarmee aan de slag. Maar. Oké, okay, je, je moet het op jou af laten komen. Je bent een van de 32 coaches die aanwezig is op het WK. Dat moet buitengewoon prettig gevoel zijn. Nou ja, uh, ik heb uh, hier alles over, uh, voorover gehad. Uh, ik heb uh, anderhalf jaar geïnvesteerd in het feit uh, dat ik zo'n WK uh, graag wilde bijwonen. Nou, dat hebben we met z'n allen gepresteerd. De spelers voorop. En uh, ja, voor mij begint het WK uh, pas uh, 7 mei als ik uh, de jongens uh, krijg. We hebben nog één hoevenwedstrijd tegen Frankrijk. Een uh, goede tegenstander, fantastische tegenstander vind ik zelf, in uh, Parijs. Nou, die zijn ook hier uh, op het WK, is ook een uh, wereldkampioen. Uh, dus uh, we hebben tegen sterke tegenstanders uh, uh, gespeeld in vriendschappelijke wedstrijden. Dat zijn eigenlijk toch allemaal hele serieuze wedstrijden geworden. Nou, dat is de bedoeling. Maar het serieuze werk begint echt pas 7 mei... als ik de Nederlandse spelers uh, heb geselecteerd. En, uh, en dan is het jammer dat ik uh, pas de buitenlandse spelers... Uh, een week later of zelfs uh, nog later krijg. En als je dan ziet deze loting... Ja, dat is dan voor die voorbereiding ook weer een van de slechtste lotingen. Omdat je ik, snel begint. Omdat we snel beginnen. Dus ik heb ook geen voorbereidingstijd van drie weken. Dat heb ik al niet. Dat kan ik nu al vaststellen... Dus uh, ja, uh, wat dat betreft is het ongunstig. Maar er zijn ook wel positieve punten. Want uh, klimatologisch uh, hoeft het niet zo'n probleem te zijn. Omdat we in Porto Alegre uh, spelen. Dus Sao Paulo is ook niet zo. Alleen daar spelen we wel om één uur. Dat is wel weer uh, op, op het heet van, van de dag als, als het heet is. Uh, maar hier in Salvador spelen we om vier uur. Dus dat is uh, meegenomen. Dus uh, de reisafstanden uh, vallen mee. Uh, we hebben uh, een goed uh, trainerskamp uh, gekozen eigenlijk. Want uh, we zitten maar 1 uur 50 uh, van uh, uh, Porto Alegre en 1 uur 40 uh, van, uh, van uh, Salvador. En 30 minuten van Sao Paulo. Dus uh, we kunnen wel in, in, in een uh, heel goed hotel uh, uh, verblijven met, met een goede accommodatie om te trainen. Dus daar zijn ook wel weer voordelen aan. Uh, want we hadden uh, uh, een aantal opties om ergens anders uh, ons basiskamp op te trekken... naar aanleiding van de loting, maar we hebben dus goed geschoten. Maar begint hij nou al een beetje te kriebelen? Of is dat pas nee. later pas? Dat krijg je echt pas later? Ja, dit is wel een heel belangrijk moment. Nou, dat bedoel ik, want, weet je, want je want zit er toch dit, tussen. Ja, dit is een heel belangrijk moment... Maar ja, de kriebel die komt pas als je aan het werk bent. Jij ja, voelt, ja, voelt je niet happy als je niet in control bent? Nou, hier, hier heb je in ieder geval geen dat controle bedoel ik. Op, dus uh, dat is uh, zeker zo. Maar dit is een gegeven wat je niet kan beïnvloeden. Dus... Uh, uh, hier kan je toch niet de kriebels van krijgen, alleen ja, maar, maar gewoon er te zijn. En <laughs> nog, nog even iets onder nee, ons? Dat, dat vind ik niet, want nou. ik vind het een heel circus. Ja, nou dat wil ik nou net tegen je zeggen. Ik vond het een verschrikkelijke bijeenkomst. Ik zit dan te wachten op, kom op met die balletjes. Ja, maar ook dat zie ik weer uh, uh, anders, omdat je kan moeilijk als je iedereen laat komen er niets van maken. Dus zij proberen er iets van te maken. Dus dat kan ik allemaal wel zien. Maar volgens mij kan je dit afdoen met een papiertje. En zo is de loting. Maar ja, dat willen ze niet. Deze tent, heb ik laten zeggen, kost 8 miljoen euro. Nou, dat, dat, hè? dat kan je dan beter... Dan kan je hem beter aan de Stichting Spier voor Spieren geven. Hè? Denk ik maar. Je weet het nooit, misschien komen ze <laughs> nog. <laughs> ja, nee, maar dat, dat denk ik dan. Hè? Want ja, eigenlijk stelt het niet voor, uh, veel voor. Tot slot, heb jij ooit een minuut stilte meegemaakt die 15 seconden duurde? Nee, dat vond ik ook uh, wel uh, een beetje beschamend, moet ik eerlijk zeggen. En het laatste ging over het genant korte eerbetoon... aan de overleden Nelson Mandela. Laten we dan maar eens naar een van de tegenstanders gaan. Spanje, Jessica van Spengen, correspondent in Madrid. Jessica, uh, hoe is de stemming in Spanje over die loting? Nou ja, uh, Vincent Del Bosque had gezegd, de bondscoach... laten we hopen dat we in ieder geval Chili niet tegenkomen... Uh, er is toch wat vrees dan bijvoorbeeld voor Alexis Sanchez... die uh, bij Barcelona speelt, en uh, voor Vidal van Juventus. Um, en de Spanjaarden zijn de Chilenen ook in 2010 tegengekomen... Maar de bondscoach had, een, bondscoach had een ander voorgevoel. Dat La Roca, de, de rode ploeg hier, in de pool Nederland gelijk zou tegenkomen. En ook al meteen de eerste wedstrijd. Nou, dat had hij dus goed gevoeld. En nu zie je hier overal voor de mensen die uh, in Nederland... daar nog steeds buikpijn van hebben, zou dat uh, heel pijnlijk zijn. Uh, de hele avond natuurlijk, dat ene doelpunt van uh, 2010... Want er wordt hier gezegd, ja, eigenlijk gaan we beginnen met een finale. We gaan uh, dezelfde gezichten tegenkomen. We gaan eigenlijk verder waar we in Johannesburg in 2010 zijn gebleven. Namelijk uh, ja, de eerste wedstrijd tegen de Nederlanders. Ja, en het was natuurlijk wel het moment van Spanje. Hè? Wereldkampioen worden ook al is het tegen Nederland. Ja, en dat, ja, die, die wedstrijd die, die wordt hier altijd nog, ik word ook heel vaak erop uh, aangesproken hier nog, van oh ja de Nederlanders en nu natuurlijk ook in aanloop weer naar dat nieuwe WK van ja, zouden we jullie tegenkomen? Ja, en dat dat dan de eerste wedstrijd gelijk is, dat is natuurlijk wel een ontzettend uh, apart uh, begin voor beide partijen. Ja. Uh, je zei al, met Chili zijn ze niet zo blij, nee, dat valt hier wel mee trouwens. Ja, um, de, hier werd er vooraf, uh, had dus inderdaad de bondscoach gezegd... van ja, die ploeg, uh, die ziet hij toch als uh, sterk. Dat vindt hij gevaarlijk. Maar het is hier toch echt nu wel vooral Nederland, hoor, waarvoor gevreesd wordt. Tegelijkertijd wordt er ook alweer een beetje gekscherend gezegd... van ja, waar moeten we dan bang voor zijn? Um, Oranje moet het toch vooral hebben van een aantal spelers... die, zo wordt hier geschreven, in de laatste fase van hun carrière zitten. Zoals Snyder. Ja, dat zeggen wij over dagen, die Spanjaarden, hè? Wat zei je? Dat zeggen wij over die Spanjaarden. Ja, precies. Nou ja, Snijder wordt dan 30, Maar inderdaad, als je hier kijkt naar een aantal spelers... Iniesta, die, die is bijna 30, Xabi Alonso, die is het al geweest. En Doeman Casillas ook. Dus ja, aan, die, aan, aan deze kant is er ook niet zo heel veel veranderd. Hè? Dezelfde leiding mm -hmm. natuurlijk ook nog gewoon. Het team is redelijk hetzelfde gebleven. Ja, dat zou natuurlijk ook positief juist kunnen zijn. Is er ook nog gereageerd op Australië... of gaat het alleen maar over Nederland en Chili? En, nee, wat... wat wat hier vooral uh, Australië wordt een beetje weggemoffeld hier uh, in, in de pers. Uh, vooral de Hollanders. Dat is toch wel echt zo. Constant die oranje shirtjes en dat ene doelpunt... Uh, wordt hier gewoon uh, ja, tot uit een treuren. Misschien wel tot uh, die 13e juniër herhaald. Jessica van Spengen, bedankt. We hebben ook een reactie van de bondscoach van Australië. Dat is Ange Postgogeloo. En die vindt de loting zwaar, maar ook opwindend. Uh, look, it's a, it's a tough draw, but it's an exciting draw for us. Uh... We're playing some, against some of the best footballing nations in the world and uh, I think all the teams in the group play really good football uh, and not just good teams. So uh, it'll be a tough one for us, but we want to play our part. We're from Holland. We have quite a good team. We never beat Australia. <laughs> yeah, we've got a good record against you. Yeah, no, I, I spoke to uh, Louis van Gaal and he mentioned that already. So, uh, look, it'll be it's different in a World Cup and uh, this will be an enormous challenge for us. As I said, if you look at this group... Uh, There's some great footballing teams. Uh, they play good football and uh, we're going to enjoy every minute of it. Australië gaat van zich afbijten. Dat staat wel vast. Een, een aardige gegeven. U hoort het. Uh, Australië heeft nog nooit van Nederland verloren. Uh, als ik me goed herinner, één keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Verhaal heeft dat nog gezegd tegen de Australische bondscoach. En Postecoglou zegt ook dat ze er in ieder geval van gaan genieten. Dan de derde tegenstander van Oranje. Dat is Chili. Daar weten we niet zo heel veel van. Daarom nu contact met Jurrit Smink. Uh, goedenavond. Goedenavond, ik Ja, U runt in Chili een voetbalschool en u bent ook nog manager van de Nationale Schaatsploeg. Kunnen Chilenen dan schaatsen? Uh, ze zijn het ontzettend goed aan het leren en dat doen ze in Tilburg. En um, Deze kerst komen er we, we weer een aantal schaatsers naar Tilburg toe. Daar zijn we in Chili heel erg trots op. En uh, de Tilburgers ook, want die uh, regelen het meeste daar geweldig. Ja. Uh, wa wat is het grootste deel van uw werk daar, voetbal of schaatsen? Nou, um, ja, ik ben, ben meerdere sportprojecten aan het doen. Maar op dit moment is het meeste voetbal. En um, Ik heb een voetbalschool, La Naranja Mechanica. Uh, waar ik op dit moment 70 uh, getalenteerde jongens heb. Um, waarmee we tegen kropclub spelen. En uh, daar gaan er een hoop weer van ook naar kropclubs. Dus dat is, uh, dat is hartstikke leuk. Ja. En, Ho um, ja. Hoe goed is het nationale team van Chili? Ja, ontzettend goed. Ik, uh, in mijn ogen heeft Nederland totaal niet goed geloopt. Um, ik, ik denk dat het absoluut de absolute groep des doods is. En, uh, ja, Chili um, heeft uh, ongeveer 0-2 van Engeland gewonnen. Dat verbaast me al totaal niet. En um, ze hebben twee tegen Spanje gespeeld. En ze hebben Colombia helemaal van het veld gespeeld. Uh, er stonden 0-3 voor. U valt nu helemaal weg. Uh, even kijken of het nog gaat. Um, kunt u dat nog even herhalen, dat laatste? Ik denk dat we dit niet meer goed krijgen. Uh, we gaan even verder met Bas Tiggeler. Uh, Bas, Chili uh, uh, ja, ton nog maar even terugkomen. Chili ziet het heel anders dan wij. Ja, en je ziet wat als je dat beweert... wat er dan met je verbinding gebeurt. Um, Alexis Sanchez is natuurlijk een hele grote speler. Nou, uh, komen we daar ook Felipe Gutierrez tegen van Twente... die het daar natuurlijk de laatste tijd behoorlijk goed doet. Mm -hmm. Vidal, de naam viel al. Mathias Fernandez kennen we misschien nog van Fiorentina. Um, kijk, Chili is, um, als je kijkt naar de FIFA-ranking... ook beslist geen slecht land. We staan vijftiende... Um, en dan doe je dus echt wel mee met, laten we zeggen, de grote jongens. Die hebben, dat hoorden we net ook serieus tegen Engeland... en andere tegenstanders, goede uitslagen neergezet. Tegelijkertijd is um, Chili natuurlijk in het beste geval een subtopper. En in het geval je niet Chili zou hebben geloofd, had je bijvoorbeeld ook tegen Ghana aan kunnen lopen. Nou, die stonden vier jaar geleden... als Suarez zijn hand niet had uitgestoken in de halve finale. Mm -hmm. Dus dat zou ik, denk ik, als ik de bondscoach zou zijn geweest... erger hebben gevonden. Uh, dan maar liever Chili... En van Australië mag je alles zeggen wat je wil. Maar als je ja, nog, ik, ik wil deze nog even kijkt, terug voordat jij naar Australië ook. gaat. Naar Jurrit Smink, want uh, die is weer aan de telefoon. Ah. Uh, Jurrit, begrijp ik daaruit dat Chili eigenlijk wel blij is met Nederland als tegenstander? Nou, Chili ziet zichzelf niet als minder op dit moment. En uh, ik denk dat dat ook helemaal terecht is. Chili heeft uh, in Arturo, Vidal denk ik, een van de beste middenvelders van de wereld. Ze hebben twee geweldige spitsen met Alexis Sanchez van Barcelona... en um, Eduardo Vargas, die op dit moment in Brazilië speelt. Maar dat dus, uh, wordt, kan, nou, in mijn ogen wordt dat echt een absolute ster. En uh, misschien gewoon wel dit week. Ah, hij heeft het in de kwalificatiewedstrijd geweldig gedaan. Uh, echt een jongen ontzettend snel, uh, helemaal tweebenig. Uh, als ik Ajax was, zou ik hem uh, nu halen. Want uh, Napoli uh, heeft zijn rechten, maar hij kan uh, nog even verhuurd worden. Uh, haal hem nu. Dit is een absolute wereldtopper. Kan het verder een, een, oh. een, een voordeel zijn voor Chili dat het ook uit Zuid-Amerika komt? Uh, dat het de omstandigheden beter kent? Nou, in elk geval uh, gaan er ongelooflijk veel fans uh, naartoe. Dus dat zal uh, sowieso een voordeel zijn. Uh, de omstandigheden denk ik niet... Dat dat, voor, dat dat uitmaakt, want uh, Brazilië is een uh, heel ander klimaat dan, uh, dan Chili zelf, wat heel droog is en, uh, en vrij warm uh, in de meeste plaatsen van Chili. En uh, Brazilië is, is uh, ja, um, echt toch meer, meer, meer dat, dat drukkende warmte, en hier is het echt de droge warmte. Dus het is niet met elkaar te vergelijken. Jurid Spink, dank voor het commentaar en we zullen je nog wel horen de komende maanden. Dan gaan we terug naar Bas Tichelen. Uh Bas, je wilde nog iets zeggen over Australië? Ja, omdat uh, Australië, als je de FIFA-ranking er even bij pakt... is Australië het uh, land dat op die lijst van alle deelnemers van het WK het laagste staat. Dat zegt niet alles, want we weten dat die FIFA-ranking niet te vergelijken is... met een tennisranglijst waarbij je elkaar elke, elk seizoen vier keer tegenkomt. Uh, hier kom je landen uit de top 10 misschien drie jaar of vier jaar niet tegen. Maar toch, Australië staat 59 ste en is van alle landen die meedoen het slechtste land, strikt genomen. En toch hebben wij er nooit van gewonnen. Dat hoorden we Van Gaal al zeggen. Ja. Of die uh, bondscoach uit Australië bedoel ik eigenlijk. Alleen vriendschappelijke wedstrijden. Ja, dat zegt niet veel. Er zijn, uh, dat is grappig. Dus Even een huiskamervraagje. Er zijn twee landen waar Nederland vaker dan één keer tegen speelde... en waar we nog nooit van hebben gewonnen. Dat zijn Australië en Egypte voor de liefhebbers. Ja, Want, ja. Dit tezijde. Ook ze hebben ook de grootste overwinning ooit in het internationale voetbal op hun naam. Dus ze hebben ook positieve dingen. Ja, ja. Weet je nog? 31-0 tegen Amerikaans Samoa. Nee, ik kan ik me niet meer herinneren. Jammer. Ja. Um, ne, laten we naar de andere groep gaan, Brazilië. Uh, hoe, hoe zwaar krijgt Brazilië het in de eerste ronde... met Kroatië, Mexico en Cameroon? Nou, dat is niet een uh, misselijke pool. Daar had Brazilië vermoedelijk ook wel het gevoel van tevoren gehad... dat het allemaal wel wat minder had gekund. Want je krijgt uh, Cameroon met Eto'o en met Song. En je krijgt Mexico met uh, Hernandez van Manchester United... en Giovanni Dos Santos, die is wel wat ouder, maar nog steeds goed. Guardado, goede middenvelder. Je krijgt Kroatië met uh, Mandzukic, de grote meneer van Bayern. Met Eduardo, die tegenwoordig in Oekraïne speelt met Luka Modric. Dat zijn toch landen die ertoe doen. En die ook op de FIFA-ranking, en dan hou ik er echt mee op... toch wel redelijke plaatsen innemen. En die ook hun kracht wel hebben bewezen in het verleden op wereldkampioenschappen. Dus ik denk dat Brazilië... Uh, die, die mogen ook niet he, tijdens dit kampioenschap, die moeten ja. toch liever een wat zachtere landing hadden gemaakt en in een wat rustigere pool zouden zijn begonnen. Nou, laten we het even vragen, want we hebben ook aan de lijn correspondent Mark Bessems in uh, Brazilië. Mark, maken de Braziliaan zich erg druk over die pool? Uh, nou, nou ja, in ieder geval in de media niet. Want uh, een beetje de samengevatte tendens van uh, alle commentaren vandaag is: uh, makkelijk begin, zwaar vervolg. Uh, ik citeer een analist van, uh, van Globo. Cameroen, Kroatië, Mexico. Nou, daar gaat echt niemand wakker van liggen. Um, maar goed, dat zijn de media. Die zijn dus al veel meer bezig met wat erna komt. Hè. Wat erg interessant is. Omdat ze dus rekening houden met of uh, uh, de Laranja Mechanica. Oranje dus. Um, of Spanje. Uh, overigens, de meeste mensen denken dat het dan toch Spanje zal worden. Um, maar Filipou, de bondscoach, die, uh, die is natuurlijk een stuk voorzichtiger. Dus Scolari, de grote Philips, uh -huh. uh, zoals hij hier heet. Filippau die, uh, die, die zei van, nou ja, er zijn geen makkelijke tegenstanders. Ik ben alleen maar met de eerste ronde bezig. En hij uh, had het vooral over Mexico. Uh, maar ja, zei hij, we hebben daar wel van gewonnen met 2-0 tijdens de Confederations Cup in juni. Dus dat geeft hoop. Ja. Jij zegt, de meesten hier denken dat het dan Spanje wordt. Maar ja, euh, dan zou Brazilië of tweede moeten worden en Spanje eerste... of Spanje tweede en, en Brazilië eerste, hè? in de Ja, precies, dat is waar. Nou ja, lakt, ik, je hebt gelijk, ik vergis me ook, want uh, wat ze zeggen, kijk, er is hier bijvoorbeeld een, een pessimistisch scenario wordt al geschetst. Hè, ze zijn natuurlijk allemaal aan het doorberekenen. En, en waar ik het eigenlijk over wilde hebben, is dat zij dus ervan uitgaan uh, dat er een mogelijkheid bestaat dat Brazilië straks alleen maar tegen wereldkampioenen uh, komt te voetballen. Spanje, en dan weer een ronde verder, Italië, Frankrijk en een finale Argentinië. Uh -huh. Om aan te geven dat dat, zeg maar, uh, het niveau is waarop ze uh, hier uh, zitten te denken. Ze maken zich echt geen zorgen over die, die eerste ronde. Maar inderdaad, er wordt rekening gehouden met, met een wedstrijd tegen Nederland of, of Spanje. Laten we even terugkomen op de loting voor Nederland en dan vooral de speelsteden. Daar was vooraf heel veel over te doen omdat je heel verschillende omstandigheden kan krijgen. Uiteindelijk is het meegevallen voor Nederland? Ja, ik denk het wel. Ik denk het zeker. Um, nou ja, ik bedoel, Salvador, dat kan, dat kan heet en, en, en nat worden in die tijd. Het is uh, juni, dan is het, uh, dan is het uh, op het zuidelijke halfrond natuurlijk uh, winter. Dan valt het in Sao Paulo qua weer echt wel mee. Uh, ik heb hier uh, een winter meegemaakt nu. En uh, ja, laten we zeggen dat het een aangename 20 graden is, denk ik, uh, redelijk, uh, redelijk uh, gemiddeld. Dat is ook de plaats waar um, jij woont, hè? Ja, ik woon in Sao Paulo inderdaad. En uh, dan heb je nog uh, Porto Alegre. Nou ja, goed, ik geloof dat uh, uh, de Engelse bondscoach had gezegd van tevoren... nou, daar wil ik wel terechtkomen. <laughs> uh, want bijvoorbeeld het klimaat, dat is daar uh, erg aangenaam. Erg Europees, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat is uh, allemaal best. Oké, okay, hartelijk dank Mark Bessems. En uh, ja, jou zullen we ongetwijfeld de komende maanden heel veel terug horen vanuit Brazilië. Uh, terug naar Bastichele, uh, de loting voor onze zuiderburen, uh, Die kwamen in groep H terecht met Algerije, Rusland en Korea. Uh, nou, dat moet toch te doen zijn, lijkt me? Hè? Ja, dat lijkt me ook. Dat is een pool waarvan uh, voordat Rusland erbij kwam, misschien ook Van Gaal nog wel gedacht heeft: doe maar. Het voordeel van groep H is ook dat groep H uh, een groep is... waar eigenlijk alle wedstrijden ook in het zuiden worden gespeeld. Dat betekent ook daar dat je kan zeggen... gunstig klimaat, uh, nog meer dan in de pool waar Nederland terecht in is gekomen... zijn de reisafstanden zeer gering. En dat zijn inderdaad, uh, nou ja, uh, geen hele sterke landen. Zuid-Korea heeft natuurlijk, zeg maar na het tijdperk Guus Hiddink... Uh, die zich onsterfelijk maakte in 2002, die lijn ook niet doorgezet... Mm -hmm. Uh, Rusland heeft, en dan gaan we weer zeggen... na de periode Hiddink en Advocaat, nou ja, toch ook niet geweldig gepresteerd. Die zijn ook een beetje volgens mij aan de transitie bezig... want daar zijn goede spelers geweest, maar daar moeten nu toch echt anderen op staan. En van Algerije, dat tot mijn verbazing op de FIFA-ranglijst gewoon 26ste staat... heb je het gevoel dat het na uh, Rabban Magier ergens in de jaren 80... er ook niet zo heel veel mee heeft voorgesteld. Uh, dat is misschien een beetje de grote onbekende... Maar dat is voor België in ieder geval niet zo'n heel groot probleem normaal gesproken. En dan moeten Rusland en die anderen het maar uitvechten. Maar ik denk dat België het daarmee bijzonder, in alle opzichten bijzonder goed getroffen heeft. Ja, nou ja, de Belgische bondscoach Mark Wilmots, is dan ook niet ontevreden. Ja, we hebben geen slechte groep. Ik denk de twee favoriete groepen zijn Rusland en België. Ja. Maar je moet eerst dat bewijzen op het veld. Dat is punt 1. Maar ik ben eerst blij dat, dat we niet te veel moeten vliegen. We moeten naar Rio spelen. Onze basiscentrum is Sao Paulo. Dat wil zeggen, wij spelen bijna thuis. En de anderen zijn drie, drie kwartier vliegen. Waarom heeft iedereen het daarover, die coaches? Omdat die omstandigheden zo belangrijk zijn. Het weer, het vliegen, het herstellen. Dat is een uh, factor wat je wereldkampioen of niet kan maken. Dat kan zijn. Je moet ook niet vergeten dat... Veel spelers 60 wedstrijd gespeeld. Dat ze moeten veel vliegen. Uh, ik heb in Orlando gespeeld met 42 graden. In Bordeaux 46 graden, oké. Okay. Ik heb vier weken gemaakt en uh, als je verliest bepaalt energie, het is ook heel lang. Dan willen ze zeggen, natuurlijk kunnen we blij zijn, we moeten niet te veel vliegen, niet te veel energie door, warme weer en alles door. Oké, okay, dat is een positief, aan deze kant van mij is heel positief. Gelooft u dat een Europese, dat een Europees land eigenlijk wereldkampioen kan worden op dit continent? Uh, ik weet het. Ik weet, het is nog nooit het gebeurd? Het is nog nooit gebeurd. Uh, ik denk dat de zuid amerikaan toch een serieuze voordeel hier heeft. Een beetje wel, ze zijn daar gewoond. Het is geen probleem. Dat is waarom ik heb ook gepland om naar Miami te moeten, moeten, moeten gaan voor de vocht te kijken, voor het warme weer. Ze, wij moeten ons aanpassen aan deze situatie. de andere landen niet. Dat is het serieuze verschil. Je hebt er zin in, hè? Ja, iedereen heeft zin. Iedereen heeft zin om het maximaal te doen. We hebben hard gewerkt. We hebben tien finalen gedaan, uh, verdienen hier geweest. Uh, ja, nu beginnen de serieuze zaken. We hebben ook drie finale en uh, we willen naar achtste finale te gaan. Maar ik denk dat is het doel van elke ploeg. Mark Wilmots, de bondscoach van België. Dan was nou een heel zware groep. Die van Duitsland, groep G. Uh, als je er dan toch een moet aanwijzen. Portugal, Ghana, Verenigde Staten. Is dit dan de Pool des doods? Dus is, dat, dat doen die absoluut, al, hè? Absoluut de poel des doods, ja, ja. Zonder enige twijfel. Omdat alle landen, eh, toernooilanden zijn gebleken in het verleden. Want zelfs Ghana, dat als Afrikaans land, nou op de voet van de halve, op de drempel van de halve finale stond vier jaar geleden. Ik vertelde dat al. Als Suarez' hand niet uitsteekt, dan gaat Ghana de halve finale en niet Uruguay. De Verenigde Staten hebben het de afgelopen jaar vind ik echt goed gedaan. Die staan ook hoog op de FIFA ranglijst. Hebben in de Confederations Cup, afgaand aan het toernooi in Zuid-Afrika, de finale gehaald. Dat is een land dat eigenlijk al jaren wel serieus op de deur klopt. Nou, Portugal en Duitsland hoeven eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen, want dat weten we eigenlijk allemaal wel. Hoewel Portugal een play-off nodig had, maar wat zegt het? Uh, die groep is loodzwaar. En wat daarbij komt is dat um, de groep G, want daar hebben we het over... ook nog een beetje de warme en plakkerige groep is. Um, want alles wordt gespeeld in het warme noorden. Um, dat betekent dat de reisafstanden weer relatief klein zijn... want je hoeft niet het hele land door... maar je zit wel continu in um, temperaturen die hoog zijn, luchtvochtigheid hoog... En ik kan me voorstellen dat dat voor nou ja, Duitsland, Verenigde Staten... misschien wel eens een probleem zou kunnen zijn. Portugal en Ghana zijn daar misschien iets meer aan gewend. Maar dat, wordt wel een, dat gaat wel een rol spelen. Dat is niet alleen het gebied van de plaknachten... maar ook van de plakdagen waarschijnlijk. <laughs> ja, nee, maar dat, dat, is echt, dat is echt een probleem. En daarom wilde eigenlijk niemand liever daar naartoe... Ja. En uh, zij hebben de pech gehad dat ze wel moeten. Vlak voor de uitzending sprak ik met Bert van Marwijk... die is coach van HSV in de Bundesliga sinds enige tijd. Um, ik, uh, hij zit op het ogenblik met zijn ploeg... in voorbereiding op het duel met Augsburg dit weekend. Ik vroeg hem hoe er in Duitsland bij hem is gereageerd... op die loting voor de Duitse ploeg. Nou, gelaten. Gelaten. En wat bedoelt u daarmee? Zoals ik dat voel. Ik bedoel, uh, niet super enthousiast. En ook niet uh, zo van, uh, wat een zware poel. Gewoon een beetje ertussenin. Als Duitsland zijnde moet je natuurlijk ook niet bang zijn. Als je, als, als je een van de grote favorieten bent. ja, dan. dan uh, je moet respect hebben voor je tegenstand. Maar dan moet je natuurlijk niet bang zijn voor Ghana in dit geval en Portugal. In feite. Is... Uh, Oranje opnieuw tegen Spanje. Uh, bracht dat bij u meteen die finale weer in herinnering? In Zuid-Afrika? Nee, ik dacht gelijk aan de wedstrijd Zuid-Afrika-Spanje. Uh, kort geleden nog. Daar dacht, daar dacht ik gelijk aan. En waarom? Ja, Daar hebben, daar hebben ze heel slecht gespeeld. En ze hebben ook verloren van Zuid-Afrika. Dat is al uh, eigenlijk iets nieuws van de laatste jaren van Spanje. Die bijna alles winnen. En, en, en zeker niet verliezen van een land als Zuid-Afrika. Uh -huh. Kijk, het houdt natuurlijk een keertje op. Spanje uh, heeft het ongelooflijk goed gedaan. Uh, Afgelopen uh, 5, 6, 7, 8 jaar. En ik heb het idee dat het toch ietsje minder was. Maar ja, daar kunnen wij misschien van profiteren. In Chile dus... is, is, is dat bekend als een goede ploeg. Nou, Nederland heeft tegen Colombia gespeeld. Ze zijn nog boven Chile geëindigd. Dus ja, goed, dus dat voilà, zijn ze liggen zeker mogelijk. Ja, daarna begint er nog outfase en komen we tegen uh, de ploegen die in de pool van Brazilië spelen. Um, hoe schat u Brazilië in? Moet je die ploeg in ieder geval vermijden? Ja, dat is ook zo'n vraag. Ik heb daar nooit over nagedacht, toen ook niet. Wij moesten ook tegen Brazilië. En, en het is ook geweldig om tegen Brazilië te spelen. Ik denk zeker in Brazilië. En zij hebben ook hun kwetsbaarheden. Dus ik, ik vind ook niet dat het echt een. een, een, een, een, een laat ik zeggen, de beste Brazilië alle tijden is op dit moment. En uh, het moeilijke zal zijn uh, om onder die omstandigheden daar te voetballen. En tegen een hele andere uh, voetbalstijl. Brazilianen spelen eigenlijk in een heel. Laag tempo en kunnen van daaruit uh, plotseling versnellen, en, en, uh, maar kunnen ook heel erg vertragen en ook heel verdedigend spelen en dan plotseling omschakelen en met hele snelle spelers. Kijk, dat is heel anders dan zoals wij spelen. En, en, dus het, zij, het, vo het voordeel van hun is dat ze, dat ze onder omstandigheden spelen die ze heel erg gewend zijn. Ik ben wel heel erg benieuwd hoor, want ik denk dat het, dat het heel close is allemaal. Uh, dus het, het kan wel een heel interessant toernooi worden. Waarvan ja. ik denk dat de omstandigheden misschien wel de doorslag geven. Er bestaan eigenlijk geen zwakke landen meer? Nou, ah, er zijn wel een paar landen bij die dan wat zwakker zijn. Maar de, de, de top is wel veel breder geworden. Dat vind ik wel, ja. Meneer van Marwijk, hartelijk dank. Graag gedaan. Net van Marwijk dat was dat. Um, Bas Tegeler, uh, de pool uh, die jij net noemde... vind jij dus de pool des doods. Duitsland, Portugal, Ghana, VS. Maar groep D, Uruguay, Costa, uh, Costa Rica, Engeland en Italië... dat lijkt me toch ook niet misselijk. Uh, er zijn ook mensen die dat de pool des doods vinden, nou, daar is wel wat voor te zeggen. Dat is inderdaad vervelend. En al uh, in de eerste plaats voor Italië... dat natuurlijk ja. de pech had dat het uit pot 4... als negende Europese land naar pot 2 moest. Dat waardoor... moet je even uitleggen, hoor. Pot 4 en ja, pot 2. Ja, het merkwaardig is dat je het gevoel hebt... dat iedereen inmiddels wel weet wat je ermee bedoelt. Uh, maar simpel gezegd komt het erop neer dat er negen Europese landen zijn... Uh, en dat er nou eenmaal maar acht landen in een pot gaan... en dat er één Europese land naar een andere... Ja, het is bijna niet meer uit te leggen. Naar een andere pot moest. En dat zou dan het slechtste Europese land zijn. Dat dacht iedereen althans, want dat was altijd zo geweest. In dat geval zou het Frankrijk zijn geweest. Daar heeft de FIFA nog eens over vergaderd. En is tot de conclusie gekomen dat ze het maar met loting zouden bepalen. En dat één van de landen uit de Europese groep naar een ander potje moest. Met dus als risico, en dat overkwam Italië... Dat je dus een Europees sterk land... Want Europese landen worden toch achter wat sterker te zijn... gemiddeld genomen dan de landen van de rest van de wereld... Dat die in je pool zou komen. Nou, dat blijkt, want Italië krijgt Engeland erbij cadeau. Het groepshoofd is dan Uruguay geworden. En als mm -hmm. vierde land komt Costa Rica daarbij. En dan heb je ook een loodzware pool. Dus het merkwaardige is dat Italië eigenlijk een beetje het kind van de rekening is. Want daar had eigenlijk dus volgens de letter der wet Frankrijk moeten staan. Ja, Rob Zoutberg in Rome. Denken de Italianen daar ook zo over? Gaat, is, is het, dat ene woord Manaus, waar die eerste wedstrijd tegen Engeland, Engel, Engeland gespeeld moet worden. Dat is hier de grote nachtmerrie dat dat zou gaan gebeuren. En het gaat ook gebeuren. Daar spelen ze dan straks op 14 juni. Uh, in een lucht die bijna niet te in te ademen zal zijn... schrijven hier de Italiaanse kranten. Iedereen maakt zich recht ontzettend druk om... dat het uitgerekend Manaus is tegen Engeland. Maar dat maakt bijna niet uit. Het is echt een speelstad voor de Italianen. Maar daar moeten ze wel terecht, straks. Ja, maar dat is dus het voornaamste bezwaar. En niet, uh, niet de loting waarmee ze uh, alsnog in het verkeerde potje terechtkwamen, zou ik maar zeggen. Nee, dat is van ongeschikt belang van ongeschikt belang. Want we tekenen nu de kaart van Brazilië... en we zien waar die ploeg allemaal naartoe moet. Ze zitten straks, verblijven straks op 110 kilometer buiten Rio... maar moeten dan gaan reizen voor die wedstrijden. Ze moeten reizen, ik heb het even uitgerekend hier... ook op de kaart, 4000 kilometer naar Manaus. Tweede wedstrijd, receive tegen Costa Rica, 2300 kilometer... Natal wedstrijd tegen Uruguay 2600 kilometer. En dan kan je het uitrekenen, dan hebben ze drie potjes voetbal gespeeld... en dan hebben ze 18.000 kilometer gereisd. En uh, nogmaals, veel reizen, maar ook in uh, klimatologisch zware omstandigheden... met enorme luchtvochtigheid. Hè? Nog een keer, dat Manaus het gewoon gemiddeld 18 dagen per maand daar regent... 31 graden. Het wordt echt gewoon loodzwaar. En je hoort daar dan ook onmiddellijk uh, de coach uh, Prandelli over. Die zegt, het, ach, het gaat er eigenlijk ons niet om wie de tegenstander is... maar hoe we daar straks tegenover komen te staan. Kortom, Manaus, uh, dat is hier echt het, het woord in alle koppen. Ja. Oké, okay. Rob, bedankt. Um, ja, Bas, die omstandigheden, dat werd door vergaal ook al genoemd... Hè? Uh, vooraf uh, aan de loting. Uh, daar gaat het om en niet zozeer om de ploegen die je tegenkrijgt. Uh, dat klopt. Van Gaal heeft zelfs vorig jaar... na de Confederations Cup al gezegd toen hij terugkwam... dit toernooi gaat uh, voor een heel belangrijk deel beslist worden... op basis daarvan. Namelijk, uh, wie is fit? En uh, dat betekent automatisch... hoe goed kun je omgaan met de omstandigheden. Dat gaat een onwaarschijnlijke grote rol spelen. En het is terecht, we hoorden dat Rob net zeggen... als je in het noorden speelt en je moet 20.000 kilometer heen en weer vliegen... Nou kan je als Italië misschien ook slim zijn en in het noorden gaan wonen. Dat zou al een stuk schelen, want Recive en Natal liggen bijna naast elkaar. Dat zou ik dan maar doen. Uh, maar goed, dit terzijde. Je moet veel reizen, de omstandigheden zijn zwaar, het is warm, het is vochtig. En als je dan in het zuiden speelt, het veilige zuiden... waar het misschien lekker 22 graden is en waar er allemaal niet zoveel aan de hand is... dan scheelt dat echt een slok op een borrel. En is dat uh, niet zo'n aanslag op je gestel als uh, wanneer je in een andere groep zit? Ja, um, een andere groep. De groep met Argentinië bijvoorbeeld. Groep F. Uh, Argentinië heeft Lion, Lionel Messi. Uh, Bovendien is het WK vlak bij huis. Uh, Argentinië een van de favorieten voor de wereldtitel? Ja, zeker. Kijk, we hoorden Bert van Marwijk net terecht zeggen... je moet je afvragen, uh, komt er nu echt de klad in Spanje of niet? En uh, op het moment dat ik dat zeg, denk ik ook even terug aan Ajax Barcelona. En dat is allemaal niet maatgevend misschien. Maar het zijn wel indicaties... Barcelona werd vorig seizoen in de Champions League weggespeeld door Bayern München. Mm -hmm. En als dat soort dingen een paar keer gebeuren, dan kom je toch langzaam maar zeker aan het denken. En denk je, nou misschien is het inderdaad het beste er wel vanaf. Um, maar dat zeg ik als inleiding voor het feit dat Spanje voor mij toch nog wel een van de favorieten is. Samen met Brazilië, omdat die moeten en de kwaliteit hebben. Samen met Duitsland, omdat die de kwaliteit hebben. En Argentinië, dat zijn voor mij toch de vier voornaamste landen. Um, kijk, je kan Messi zeggen, maar je kan ook uh, zeggen Di Maria en Aguero en Higuain en Lavetsi. En zo kan je nog wel even doorgaan. Dus dat is een onwaarschijnlijk sterk land die inderdaad toch vind ik ook wel in een aardige pool zitten. Kijk, Iran weten we niet zo heel veel van. Behalve dan dat er een jongen van NEC straks op het nee. WK staat. Die vanavond gespeeld heeft tegen FC Utrecht. Jahan Baks, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Vorige week scoorde we... die flink, maar ja. Ja, en dat we nog een halve Nederlander daar te zien krijgen... Goghane uh, Jad, die heeft namelijk de Nederlandse nationaliteit. Geboren in Iran, maar als kind naar Nederland gekomen... ook altijd in ne Jong Oranje onder zoveel gespeeld. En hier gespeeld bij Go Ahead en bij Herenveen en bij Kambuur, speelt nu bij Standaard Luik. Uh, bosnië herzegovina is natuurlijk ook niet zomaar een land. Dzeko, uh, Ibisevic, Pjanic, dat zijn niet de minste spelers. En ook daar komen we trouwens een halve Nederlander tegen. Medunjani, die we kennen nog van AZ. En Jong Oranje speelt nu in Turkije. Um, en Nigeria, dat is natuurlijk altijd wel een sterk land geweest. In uh, Afrika met name. En hebben natuurlijk ook met Martins en met Obi Mikkel um, goede spelers. Dus ik, ik, dat is niet zomaar gezegd dat dat allemaal makkelijk gaat. Maar Argentinië, nogmaals, voor mij een van de grote favorieten... zal toch in ieder geval met deze pool niet al te veel moeite hebben normaal gesproken. Ja, dan hebben we twee groepen nog niet gehad. Uh, uh, zes van de acht wel. En eigenlijk zeggen die twee uh, dat we die nog niet gehad hebben... zegt al genoeg, hè? Want daar, dat zijn niet groepen waar je denkt van nou, daar zit het nu. Nee, nou ja, goed, Zwitserland, groep E... met Ecuador en uh, Honduras en Frankrijk. Nou heb je helemaal het gevoel... na alles wat er rondom Frankrijk gedaan is met niet naar pot 2 en loten uit pot 4. Dat je zegt, ja, nu komen ze er wel helemaal goed mee weg. Dat lijkt me inderdaad niet de sterkste poel. Het is natuurlijk van Zwitserland... dat we nog steeds denken, hoe is het mogelijk... dat die groepshoofd zijn geworden. Want je kan van de Zwitsers uh, zeggen wat je wil. Maar twee dingen uh, kunnen ze niet. Dat is namelijk uh, grapjes maken en voetballen. Dus dat is uh, niet hun sterkste kant geweest. Maar goed, die komen er nu wel aardig mee weg... En dat is inderdaad een, een, een ja, zwakke poel. Maar goed, die zitten er ook bij. Voor Honduras is het al grappig om te kijken... of zo'n klein land misschien eens een keer voor verrassing zou kunnen zorgen. Ik geloof dat dit pas de derde keer is dat ze voor een WK geplaatst zijn. Ze hebben twee keer eerder meegedaan, nog nooit een wedstrijd gewonnen. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen we wel eens. Maar dat is voor Honduras wel echt zo geweest, maar wie weet. En wat houden we dan nog over? De groep van Colombia, denk ik, hè? met Ivoorkust, Griekenland en, en Japan. En Japan, dat is heel sterk, hebben we gemerkt, hè? Ja, nou, Japan moet je niet onderschatten. Want nee, dat hebben... zeg ik. Nee, ik dacht dat je ironisch was. Nee, nee, nee, wel. nee in ja, dat wel. hebben we tegen Nederland gezien. Die hebben, die hebben een, een goed team, dat sowieso. Maar ook wel echt goede spelers. Met Honda en met Kagawa van Manchester United. Met Yoshida, die zich, vind ik, goed ontwikkeld heeft. Oude verdediger van VVV. Dus dat is niet zomaar wat. En met Ivorkus doe ik leuk, hè. Drogba en Kalou. Oude Kalou. We zien daar Wilfried Bonier natuurlijk terug van Vitesse. Uh, Tio T, oud van Twente. Dat zijn uh, spelers die er in dat land toch wel serieus toe doen. Bij Colombia heb je altijd het gevoel dat het om Falcao draait. En dat bleek ook wel toen we daar tegen speelden, een paar weken geleden. Maar dat ze zelfs met een man meer niet in staat waren om van Nederland te winnen. Gaf ook wel aan dat zij, wat Japan nou net wel kon als team speelde... nou net niet konden. En bij de Grieken heb je altijd het gevoel dat ze... Van god, ze zijn er toch weer bij. En voordat je dat hebt uitgesproken zijn ze meestal ook weer naar huis... behalve in 2000. Ja, ik wou net zeggen, ze zijn ook een keer een Europees kampioen geworden zo, hè? Ja, maar op een WK hebben ze werkelijk nog nooit iets gepresteerd dat het toe doet. Dus daar hou ik me dan voorlopig maar even aan vast aan, die uh, statistiek. Oké, okay. uh, Bas bedankt. Uh, het ik wordt wel een leuk alles... teloor trouwens. En Wat... heel interessant dus, met name om logistiek en warm en koud ja. en klimaat. Het wordt echt uh, het wordt interessant. Ja, nee, daar uh, ben ik van overtuigd. En ik neem aan dat je alles al in je agenda hebt staan. 12 juni, voor degenen die het nog niet hebben staan, begint het WK. Brazilië tegen Kroatië is de openingswedstrijd. En een dag later speelt Nederland al tegen Spanje. I really wanna do. Uh, Utrecht blijft het goed doen in de Eredivisie. Kwam zelfs in het linker rijtje vanavond door 2-0 winst op NEC. Toch was er wel wat kritiek van de coach Jan Wouters. Uh, Nick kreeg kansen, wij kregen kansen. Maar voetballend was het niet, niet echt, uh, echt heel goed. Uh, de tweede helft komen wel wat beter de kleedkamer uit. Dan heb je uh, ook het geluk dat je scoort door een, uh, door een statische situatie... met een, met een vrije bal. Uh, ja, en daarna uh, redt Robin de drie punten voor ons uh, met een penalty. Tegen man uh, vind ik dat je overal één op één moet gaan spelen. En dan heb je nog een man achterin over. En als je dan een bal bent, moet je het geduld hebben... door middel van een goed positiespel uh, steeds je vrije man te vinden en dat uit te spelen. Dat hebben we ook niet echt uh, heel goed gedaan. Alleen ja, zit het dan mee en, uh, en scoor je uit een, uh, de counter uh, 2-0. Ja, dan is, is dat wel gelopen. Ik uh, ben heel blij met de drie punten... Maar ik vind wel dat ons spel voor, uh, voor verbetering vatbaar is. Ja, maar, uh, je hebt ook veel blessures. Uh, jonge ploeg. Kun je ze dat dan een beetje verwijten? Of nemen ze een beetje in bescherming? Nee. Uh, ik kan ja, verwijten. Uh, vind ik dan een zwaar woord. Maar ik vind wel uh, dat iedereen beter kan. Uh, dat laten ze op trainingen zien. En in fases in wedstrijden die we voorheen gespeeld hebben... Dus ik vind wel dat je dat niveau dan uh, iedere keer moet halen of benaderen. Je wint Jan drie punten. Toch een lekker weekend? Nee, absoluut. En, ach, als we dan ook nog uh, heel goed gaan voetballen... <laughs> dan kan het nog leuk worden. Dat was Jan Wouters, de trainer van FC Utrecht. We hoorde hem in gesprek met Jan Roos. Utrecht won dus met 2-0 van NEC. In de sportwereld werd vandaag op allerlei plaatsen stilgestaan... bij het overlijden van Nelson Mandela. Ook de tweede wedstrijddag van het golftoernooi in het Zuid-Afrikaanse resort Sun City begon vandaag ingetogen. Weinig Nederlanders kunnen zeggen dat ze op de sterfdag... van Nelson Mandela in Zuid-Afrika waren. Maar Joost Luiten was één van hen. Hoe was dat eigenlijk gisteravond, Joost? Uh, nou, gisteravond was het eigenlijk uh, uh, nog heel rustig en uh, stil. Maar uh, ja, vanmorgen kwam eigenlijk, uh, hier eigenlijk ook het nieuws door... En, uh ja, toen hebben ze de organisatie ook gelijk besloten om de dag te beginnen met een minuut stilte. Um, ja, en, en wat dat betreft de hele dag op de radio en tv gaat het hier natuurlijk niet anders dan, dan over Mandela. En wat heb jij verder gemerkt op straat? Nou ja, op straat, ja. Iedereen die. Uh, ik, ik zit niet midden in Johannesburg of in een grote stad. Ik zit in een, een, een klein uh, dorpje, eigenlijk zo'n city. En hier is het eigenlijk vrij normaal en vrij toeristisch. Dus hier merk je niet zo heel veel. Maar ja, je, je hoort wel verhalen van mensen. Johannesburg is hier twee uur vandaan. En uh, ja, die, daar staan echte mensen op de straat. En uh, bij, uh, zijn ze hem echt heel erg aan het herdenken. Was er wel veel publiek vandaag gewoon? Uh, ja, er ja, was uh, wel wat publiek, maar ik had wel het idee dat het gisteren overdag uh, wat drukker was dan, uh, dan vandaag. En misschien dat dat te maken heeft gehad met het uh, overlijden van mijn delen, maar dat, ja, dat, dat weet ik niet. Kon je iets merken aan dat publiek? Uh, nee, nee, ja. Nou, kijk, wij zijn, als je aan het spelen bent, dan, dan ben je niet zo erg bezig met hoe reageert het publiek of iets. Dus dat is altijd lastig om te zeggen van dat hebben we gemerkt. Dat, ik heb dat niet echt kunnen, kunnen merken. Nee, Mandela is ook niet één keer door je hoofd geschoten uh, tijdens de wedstrijden van vandaag zelf. Jawel, nou, we hebben het er wel over gehad, uh, tussendoor uh, met de jongens. En uh, zeker natuurlijk na die minuut stilte waar we mee begonnen. Uh, Staan er natuurlijk bij, bij, bij stil. En, en natuurlijk hebben we het over gehad met z'n allen. En, uh, en ook met de mensen hier, met, de, met, met de, de mensen die ons rijden en de organisatie. En ook vanavond bij de barbecue was er weer een minuut stilte. Dus ja, het gaat eigenlijk alleen maar over Mandela. Ja. Hoe ging het spel vandaag? Um, nou, op zich niet slecht. Uh, ik moest natuurlijk mijn eerste ronde nog afmaken. En ik had er wat minder slot aan de ronde. Maar de tweede ronde die ik vandaag ook heb gespeeld, die, die was een stuk beter jij probeert via dat toernooi in Zuid-Afrika bij de top 50 op de wereldranglijst te komen. Zodat je volgend jaar nog meer van dit soort toernooien mag spelen. Hoe sta je er nu voor? Um, ja, voor de, te zeggen hoe ik voor de wereldranglijst te voorstaat is erg lastig. Omdat het een ingewikkelde uh, rankingsysteem is. Maar ik moet me wel uh, wat verbeteren over de komende uh, twee dagen. Anders is het waar ik nu sta, denk ik, niet voldoende. Ik sta nu rond de 16e plek en ik denk wel dat ik in de top 10 moet eindigen om, uh, om de top 50 in te gaan. En dit toernooi is daarbij doorslaggevend? Uh, nee, in principe niet. Alleen op 31 december uh, moet je bij de top 50 staan. Dat is één moment dat ze zeggen: van deze 50 van de wereld die, die spelen de Masters volgend jaar. Uh, en dan zijn er volgend jaar ook nog wel een bepaald aantal punten waar ze ook weer zeggen: Oké, okay, van deze jongens die nu top 50 staan, die spelen ook uh, alle meetjes weer. Dus uh, ja, er zijn nog uh, andere mogelijkheden. Alleen dit zou de makkelijkste zijn, omdat je er zo dichtbij bent. Joost Luiten vanuit Zuid-Afrika. Veel succes de komende twee dagen. Dank u wel. Morgen is het zover voor de Nederlandse handbalvrouwen. Dan begint het jonge team van bondscoach Henk Groener... aan het wereldkampioenschap in Belgrado. Richard van der Made is voor ons in Servië. Uh, Richard, morgen begint het toernooi voor Nederland... met uh, een duel met de Dominicaanse Republiek. Hoe staat Oranje ervoor? Ja, je mag zeggen dat het eigenlijk heel goed gaat met het uh, jonge Nederlands team. De voorbereiding is uh, prima geweest in Noorwegen... ...heeft Nederland gespeeld om de Meubelringen Cup, dat was vorige week... ...een gelijkspel tegen Zuid-Korea, toch een van de toplanden. Noorwegen, olympisch kampioen, wereldkampioen, één doelpunt verloren... ...en Rusland, meervoudig wereldkampioen. Daar won Nederland van, dus wat dat betreft staat het er allemaal wel goed voor. Vandaag zijn de eerste twee trainingen hier in Servië, in Belgrado geweest... En, uh, ja, het gaat eigenlijk uh, tot nu toe heel goed. En begint Nederland ook met de uh, sterkst mogelijke opstelling aan de wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek? Dat is wel de verwachting. Stefana Polman is hier aangekomen met uh, toch wat klachten nog aan de enkel. Raakte geblesseerd in uh, dat toernooi vorige week in Noorwegen. Maar het gaat met de dag beter. Jessie Kramer heeft uh, bij haar club last gekregen van een uh, hersenschudding... maar ook zij herstelt goed. En datzelfde geldt voor Yvette Brog, de cirkelspeelster die ook wat uh, klachten had... Maar de beste 16 van Nederland zijn hier en ze zijn er eigenlijk uh, allemaal fit. Ja, dit team is erg jong, de gemiddelde leeftijd is 23. Uh, handbal is een keiharde sport. Uh, is uh, een ploeg van gemiddeld 23 bestand tegen uh, dat harde spel en tegen provocaties? Ja, dat is toch wel de grote vraag, dit toernooi. Want je kunt goed spelen tijdens een, een oefentoernooi en ook in de kwalificatie... Maar een WK, dat brengt natuurlijk toch weer een andere druk met zich mee. Intimidaties ook tegen landen als Frankrijk en Zuid-Korea. Ongetwijfeld zal dat het geval zijn. En dan is inderdaad Nederland met die gemiddelde leeftijd van 23 jaar... ...daar is toch erg jong... Ze kunnen ontzettend goed handballen, maar op een gegeven moment tijdens een WK worden er ook andere middelen gevraagd. En uh, dat is uh, even afwachten geblazen, maar ik denk dat zich daar ook wel goed doorheen zal slaan. En de sfeer in de ploeg, want twee jaar geleden uh, was er ook een WK voor Nederland. Toen was die sfeer slecht, uh, de maar een Visser botste met een aantal andere spelers. Hoe is dat nu? Ja, toen was het absoluut geen eenheid, nu is dat wel het geval. Het is echt een, uh, een, een hecht collectief geworden, deze ploeg. Ik loop nu 15 jaar rond bij het uh, Nederlands vrouwenteam. En de sfeer is eigenlijk nooit zo goed geweest als nu. De ambitie spat er werkelijk af. Deze meiden die willen echt iets bereiken. We Hebben dat natuurlijk het afgelopen jaar ook al laten zien... door bijvoorbeeld Rusland uit te schakelen in de WK-kwalificatie. Het is allemaal geen garantie voor succes, maar dit is wel een ploeg met toekomst. Nou uh, gaan er van de pool van zes gaan er de eerste vier door naar de volgende fase, de knock fase. Uh, maar er zitten nogal wat landen in. Frankrijk, Montenegro, Zuid-Korea. Heeft Nederland wel kans om bij die eerste vier te komen? Ja, zeker. Nederland uh, zal ook uh, absoluut gaan eindigen bij de eerste vier. Want in de pool zitten ook Congo en de Dominicaanse Republiek. Die landen zijn duidelijk minder. Dus Nederland uh, gaat daar... ...vrijwel zeker van winnen. Dan heb je inderdaad Frankrijk, Zuid-Korea... ...Aziatisch kampioen, Montenegro... ...Europees kampioen. Dat wordt heel lastig... ...maar in een goede doen... ...kan Nederland echt van elk ander land winnen. Normaal gesproken zou je zeggen... ...wordt Nederland in deze pool vierde... ...dan spelen ze tegen de nummer één... ...van groep B... Dat wordt dan waarschijnlijk een hele lastige tegenstander. Maar die eerste vier in de achtste finales terechtkomen, dat zal zeker gaan gebeuren. En dat is ook het doel, het halen van de knock-outfase? Of, of is er meer verwacht? Ja, er wordt eigenlijk meer verwacht. Ik hoor zelfs al speelsters die zeggen, wij kunnen gewoon de halve finale halen en we zijn hier voor niets minder dan wereldkampioen worden. Nou ja, dat zal zeer waarschijnlijk niet gebeuren. Maar minimaal die achtste finales, dat moet zeker lukken. En het grote doel is om die achtste finales door te komen, de kwartfinale halen. Want dan heeft Nederland ook de A-status van NOC en NSF terug. En dat betekent weer meer geld, meer mogelijkheden om betere programma's te draaien. En dat is het grote doel, die achtste finales doorkomen. Richard van der Maarde, morgenavond dus. Om kwart voor zeven horen we hem terug... want dan is de eerste wedstrijd van de Nederlandse handbalvrouwen... op dat WK tegen de Dominicaanse Republiek. Te volgen dus in Langs de Lijn. Wat hebben we nog meer? Morgenavond in Langs de Lijn. Ajax-Nak, AZ-Twente, RKC-Cambuur en PSV-Vitesse. Dus echt een topprogramma voor de zaterdagavond. Laten we eens kijken wat er vanavond gevoetbald is in de eerste divisie. Dordrecht, de koploper, speelde gelijk thuis tegen de Graafschap. 1-1 werd het... Willem II versloeg Fortuna Sittard, 2-1. MVV won met 2-0 van Telstar. Eindhoven, Volendam eindigde in 3-3. En Almere City versloeg Jong Twente met 3-0. Dordrecht gaat natuurlijk nog steeds aan kop, afgetekend, 43 uit 20. Willem II en Eindhoven hebben er 37 uit 20 en delen daarmee de tweede plaats. En daar kan Sparta nog bijkomen, want Sparta is vierde met 34 uit 19. En zondag speelt Sparta thuis tegen Excelsior. Ik vertelde al, morgenavond een leuk voetbalprogramma... met Ajax, NAC, AZ, Twente, RKC, Cambuur en PSV, Vitesse. Maar de volgende uitzending van Langs de Lijn... is natuurlijk morgenmiddag al om half vijf... met het Sportforum, gepresenteerd door Jeroen Stomphorst. En dan zitten hier Koen Greven van de NRC... oud-hockeyster Janneke Schopman en Bart Vlietstra. Hij is van het voormalige Nu Sport. Dat is de volgende uitzending van Langs de Lijn... morgenmiddag half vijf en morgenavond om zeven uur de volgende. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met Het Oog op morgen. Thijs van den Brink zit hier dan achter de microfoon. Nog een heel prettige avond dus. Tien jaar Casaluna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Zometeen vanaf middernacht met... Helco Span. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Dat zijn hoogleraar business spiritualiteit Paul de Chauvigny de Blot... liedkunstenaar Spinvis en architect Vera Janowczynski. Ik ga ze vragen hoe zij de toekomst van Nederland zien in geest, woord, muziek en vorm. Tinjaar jaar Casa Luna. Zometeen vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu bij Burger King. De nieuwe X-T. Met 175 gram flame-grilled beef. Een extra stevige burger met een extra big bite.